is van Kersteren met het NOS-journaal. Opnieuw is Kiev deze nacht beschoten door Rusland. Het is de 15e dag deze maand dat de Oekraïnse hoofdstad onder vuur wordt genomen. De aanval komt op Kievdag, de dag waarop de stad ruim 1500 jaar geleden werd gesticht. Dit is hoe Rusland deze dag van onze stad viert, zei president Zelensky in een nachtelijke toespraak. Volgens de legerleiding zijn er meer dan 40 projectielen neergehaald.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 In Amsterdam zijn bij een steekpartij één dode en twee gewonden gevallen. De politie zei gisteravond drie mannen bij het incident gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Een van de slachtoffers overleed daaraan zijn verwondingen. De steekpartij was aan de Donauweg bij de Amsterdam, Slo Amsterdam Sloterdijk en daar was een festival aan de gang. Er zijn twee verdachten aangehouden.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 See you tomorrow. Myself, I am going crazy, and I can't stop myself. Can I control myself?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 Self-alonging for change Hoor je nu overal We waren samen abgefahren, ons gehörte die Welt, en dafür brachten wir kein Geld. We hebben ons einfach treiben lassen, we wilden nichts verpassen, we wilden niet so werden wie die Leute, die we hassen. Nu een Blick von dir, en ik wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen.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 Meer met je reden, alles wat je zegt, is waar. Dat is mijn leven, mijn leven, dat gehört me ganz allein. En daar möchte ik keiner ein. Lass het zijn, lass het zijn, dat schreit mich aan. Ik sah de in die augen, die waren tot, die waren leer. Ze konnten niet meer lachen, die waren müde, die waren schwer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van Zes.